Allebei bekende goorlenaar denk ik. Ja. Piet As van Oudse, hè Piet, uh, van jou moet je goed een standbeeld oprichten vind ik. in het uh, ja, dat niet doen. Laat het wel <laughs> ja. lang leven, van die het die toneel. Dat, uh. En onze, onze derde gast Sjaak Sperber. Ook een bekend voordeel naar Sjaak, uh, de wethouder. Over het netwerk van de AED-kasten. Ik moest even opzoeken de AED-kast. Die afkorting staat voor de automatische externe defibrillator. Spreek ik het zo goed uit? Exact. Gelukkig. Exact, ja. Maar zoals gebruikelijk gaan we altijd eerst even het nieuws langs het lokale nieuws. Was er interessant nieuws in Gooren of internationaal? En. Waarom vond u het interessant? Lucie, heb jij nieuws te melden? Ja, ik heb nieuws te melden. Ik heb uh, een, art, een, een, een oproep, dat vond ik leuk. Uh, de, de, de stichting Goorle op de Kaart, die heeft een oproep gedaan aan 500... Uh, nee, die heeft een oproep gedaan om van waar zouden jullie nou... Welk doel zouden jullie nou willen steunen? En daar hebben 500 mensen op gereageerd. En van de 500 mensen hebben 228 gestemd op een dierenparkje... daarbij Sint-Elisabeth, bij het Elisabeth... Uh, ja. Dat viel mij op. En, en, en wat ook uh, nogal wat stemmen getrokken Het was jeugdvakantiewerk. Oh, oh. En het erg te te een uh, ja. aardig aantal dat vind uitgebrachte ik een aardige, stemmen. Ja, ja, ja, ja, 500 vind ik veel. Als dus er 500 mensen reageren op een oproep is best veel. Het gaat gewoon wel onbekend hoor, ja? in de regio. Ja? Als er uh, enquêtes is... of uh, raadplegingen zijn. Dat er goed gereageerd dat, dat, wordt. Dat, uh, dan zijn oh. er zelfs niet alleen relatief, maar ook absoluut vaker... Koordenaren die reageren als bijvoorbeeld de Tilburg. Ja. Oh, ja. Leuk. Oh. Ja, misschien toch betrokkenheid ja. of zo ja. bij die ja. dingen. Ja, dat toont ook ja, dan we het dan ja. wel. Weer een pleidooi om uh, goorlen maar een beetje goorlen te laten. Hè? Ja, nou ik heb ook ja. iets minder goeds over goorlen. Nou, iets minder goed uh, Dat heb ik gisteren bij een van de actualiteitsrubrieken op de Nederlandse televisie. Dat gaat over die kinderopvang. Dat niet alle gemeentes voldoen aan de voorwaarden van de kinderopvang. En dan had je A, B en C categorie. En A categorie, dat was allemaal dikke hoor. C-categorie, daar was nodig op aan te merken. En B, dat is, zou wel eens nodig op aan te merken kunnen zijn. Maar ze moeten nog onderzoeken wat. Dus tussenpositie. Ja, en en, Goorlen, ja? en Goorlen, Goorlen schijnt die B-categorie. Dus er is, ja. het kan goed zijn, maar je weet het niet. Dat moet nog onderzocht worden. we zitten in de B-categorie. De, de rapport hebben wij anderhalve week geleden ook gehad het trouwens wel opvalt, want het is een rapport van eind 2011, noot te vele, maar hoor. Ja, ja, uh, dus en, en dat klopt. Huh. Uh, en het ging vooral over uh, administratieve opvolging van zaken. Uh -huh. Ik heb okay. het toevallig vanmiddag met, met, met Jan van Groenendaal, want hij is de wethouder die erover gaat. Uh -huh. Dus ik spreek ook een beetje uit de losse pols, maar ja, die, uh, ja. die uh, daar zei ik tegen, joh, uh, moeten we daar iets mee? Hoe kan dat nou? Ja, want kinderopvang ja. is toch een erg gevoelig ja, ja. onderwerp, maar ja, dat ging dus niet over van dat er kinderen in gevaar of nee, toestanden, nee, nee, nee, nee, nee, nee, maar het nee. ging er echt om van uh, ja, administratieve handelingen die niet op orde waren in alle opvangcentra en waar je als gemeente dan Opvolging aan dient te geven. Hm. En we niet altijd even adequaat gedaan hebben. En daar, daar is inderdaad van B betekent: Ben is bezig met het. Met is bezig, ja. Met ja. Het, ja. Uh, het is niet dramatisch. Het is niet nee. zo van uh, kinderen zijn onveilig. Helemaal ik het niet. Raar om te lezen. Ja. Ik zei, ja, ja, ja, nou, ja, toen dacht nou, ik: hey want nou. ja, ik heb mijn kinderen hier altijd weggebracht bij toen Heel lang geleden, maar ze, leven, uitstekend, nog, ja. ze leven nog ja. uitstekende opvang gevonden. Ja. Ja. Nou, een ja. groot aantal gemeentes waar het dus niet goed geregeld was. Hè? Ja. Nee. Dus van in de 50 of zo, dat is ja, best ja, wel behoorlijk. Ja, ja die ja. bij de C-categorie horen. Dus dan ja, is er ja, wel echt ja. iets op aan te merken. wel B-categorie is het, ja, licht. Ja. Hm. Nou. Dat nou, was mijn nieuwtjes. Nou. Trix, heb jij nog nieuws te melden? Als het goor, mag ook mag, mag, mag ander nieuws zijn hoor. Dat, uh... ja, als het andere ander nieuws mag zijn, dan zou ik zeggen dat ik uh, verrast ben dat de politiek het land ingaat om te kijken waar we op kunnen bezuinigen. En dan hoop ik dat ja. de gemeente Goorlen ook nog met hele leuke lumieuze ideeën komt... Uh. Maar de landelijke ja, politiek die nou, gaat niet nee, gaat... De burgers en bestuurders stond ja, er netjes bij. Om te kijken waar de bezuinigingen die er extra moeten komen, waar die vandaan gehaald kunnen worden. En Dan kijk ik de wethouder nog ja. maar een keertje aan. Dat is goed. Dan hoop ik dat die minima toch een beetje ontzien worden. Bij ons valt niks meer te halen. Bij ons valt niks meer te halen. <lacht> nou ja. <lacht> bij de gepensioneerden wel, Piet. Er valt <lacht> nog zat te halen volgens uh, menig uh, politieke partij. Uh, je bedoelt stemmen. Ja. Nee, niet ja. stemmen. Nee, ja. geld, geld te, geld te halen. Als ze moeten worden ingeleverd, dan halen ze het bij de, de gepensioneerden weg. Ja, wat dat betreft... Nou, uh... een andere discussie doen we eens een keer rustig onder een uh, boven. Nou, dat <laughs> nou. zou ik zeker doen, want volgens mij zijn ja. niet alleen de gepensioneerden. Niet alleen de gepensioneerden. Nee. Ik zou nou die, niet graag... Die worden onevenredig zijn. Nou, ik zou niet graag een jongere willen zijn die net van een opleiding afkomt... of van een academie, universiteit en dan achter de al werk kassawerk nou. zitten doen... omdat ze niet aan de bak kunnen komen. Jongeren die geen vaste aanstellingen krijgen, daardoor geen hypotheken... Hmm. Nee, dat, ik denk, dat, dat, nee, die categorie ja. die heeft het veel die moeilijk. het het moeilijker. Ik ja. moet inleveren, maar ik kan het leiden. Nou, geef ik geef ook wel toe dat er ook ouderen zijn die het niet kunnen leiden. Maar nou, ja, ik kijkt. zelf heb zoiets van, nou ja... Kijk maar eens naar mensen die een aantal jaren geleden jonge mensen een huis hebben gekocht. Ja. Ja. En nu met een grote restschuld zitten. Ja. En van tienduizenden euro's, hè? 50, 60.000 euro. wat er ook euro. van zij, ja. uh, wij worden... ...mogelijkerwijs wat onevenredig gepakt. Maar het is natuurlijk ook redelijk... ...dat de ouderen zijn bijdrage levert aan deze situatie. Ja, ik ben het wel met een je eens. Dat doet hij ook, maar ik vind dat ze dus inderdaad onevenredig, onevenredig ja. gepakt worden. Want het stapelt me op. Hè? Ik bedoel, uh, ja. ik ben ook al, uh, al mijn nou ja. pensioenjaren aan het inleveren. Ja. Elk nou, jaar op gegeven moment moet ophouden. Ik zeg wel, ik heb ervoor gespaard, dus ik heb er een beetje recht op. Maar vooruit. Dat was uh, ja, het nu. Piet, wat is jouw nieuws? Nou, ik heb niet zo'n goed nieuws. Uh, wat, wat mij beangstigt, wat, wat me eigenlijk ook heel erg verdriet, is het feit dat er sinds pakweg uh, begin december heel veel bekende goede hoorden naar overlijden. Ja. Ja. En uh, dat vind ik uh, toch uh, ja, in vergelijking met andere momenten, is dit toch wel heel... Bekende golenaren ja. of ook leeftijdsgenoten? Of hoe... Ook leeftijdsgenoten, ja, ja. maar ook uh, jongere mensen. Ja. ja. ja. ja. En uh, dat doet... Ja. Uh, ja, dat, uh, dat zorgt ervoor dat je bijna iedere week uh, of uh, naar een uitvaart moet. Of naar ja. een crematorium. En, uh, ja. Ja. Ik hoop dat dat heel gauw ophoudt. Ja. Ja. ja. Ja, dat is toch iets, denk ik, wat steeds voor blijft komen. Ik merk het ook op bij in de, in de keertje. Jawel, maar... maar ook wij komen in een leeftijdscategorie of zitten al in een categorie waarbij je ja, toch wel eens een keer of wel, zeg, wel zelf aan de beurt bent of uh, ja. inderdaad naar de Kermaties of het hoort erbij. Dat is, of, daar, dus leeftijd, er dat erbij, is ook logisch, ja. maar ik vind het nou buiten proportioneel. Het, ja, ja. het is heel vaak... Nou. Ik zeg altijd, ja. ik zal een, een, een vaccine aan, ste, aansteken bij mijn mariebeeld. Ik heb uh, op een dikke keer bij de tandeur een mariebeeld staan... en als er dan dingen niet goed gaan, steek ik een kaarsje aan. En als dan ondanks dat kaarsje toch fout gaat... Piet, dan draai ik ze verstraft, draai ik ze om. Dan moet ze in een dag naar buiten kijken. En pas na een dag draai ik ze terug. Als, le als lente is, dat is ja. ja. Maar, Weet je, Piet, het, hel ik heb, het helpt ik heb niet altijd, eens, hoor. Ik heb dus een paar jaar geleden... Uh, ze mijn schoonmoeder tegen mij, die was uh, een uh, oude vriendin tegengekomen. Ja, dat zijn allemaal van die echte yeah. naar ja. natuurlijk. En die zei, uh, dat was ook in de winter, op het eind van de winter. Ja. En die zei, ze moeten die Golsen toch wel allemaal hebben. Toen had je daar ook, er waren ja. een heel veel mensen uit Goorlen toevallig. Zo'n ja. periode. Die, uh, ja. die, die uh, kwamen te overlijden en die dachten echt dat daar een, een macht... ...bezig was met de goerlenaren uit te roeien. <laughs> Los van kabinetsplannen. <laughs> ja, ja. Nou ja, het was ja. geen leuk nieuws, Piet. Dus ik hoop dat je de, de komende tijd... ...dan toch wat minder uh, richting Sint-Jan hoeft of, of anderszins. Nou, we komen elkaar ja. wel veel tegen natuurlijk. Ja, ja. ja dat wel. Ja. Maar uh, mogelijkerwijs uh, is de toekomst uh, ook bij ons. Wij zijn nog steeds op zoek naar een hele goede voorzitter. Ja. En uh, daar uh, hopen we ook uh, in te slagen. Ja, ja. Er zijn mensen genoeg die er bekwaam voor zouden zijn. Ja. Maar, maar de... lukt, het, lukt het niet makkelijk uh, Pieter? Want jullie zullen mensen benaderen en ja, krijg je... je vaak zo van uh, bedankt voor de eer, maar toch liever niet? Uh, het vergt nogal wat tijd. Ja, ja. En uh, hele goede mensen zijn ook op andere terreinen volop ja. bezig. Ja. En ja, die, die laten dat uiteraard niet in de steek voor iets nieuws. Ja. Maar uh, ja, een club uh, leiden van uh, bijna 1500 mensen. Ja. Ja, dat is, ja. maar heel veel aan de hand is en heel veel activiteiten ja. zijn. Ja, ja, dat vergt natuurlijk ja. wel, hè? zowel tijd ja. als inzet. Ja. Ja. KBO is heel actief, een hele actieve club. Dus dan, uh, ja, dan uh, ja. doe je het niet uit de losse pols. Dat ben ik helemaal met je eens. Dat is, elk voorzitterschap vergt toch zijn inspanning en in zijn tijd. Ja, en dat uh, weet het ook wel. <laughs> ja. ja. <laughs> Oké, okay, nou Jacques, heb jij nog uh, aardig nieuws? Aardig, weet Aardig weet nieuws, weet ik niet. Maar wel nieuws. Maar ik wil wel toch eens heel even een klein beetje toch over de gemeentegrens kijken. Want ik denk, wat mij opvalt is uh, dat er in Tilburg, uh, ondanks het feit dat ze XL-vestigingen willen doen op plaatsen waar wij het als Goorlen niet zo uh, mee eens zijn. Uh, wel bezig zijn met uh, burgerlijke ongehoorzaamheid, al die koopzondagen... Uh, ja, ja. te blijven handhaven. Het is partijgenoot van mij die er verantwoordelijk wethouder voor is. Maar, uh, is dat niet Erik de Ridder? Dat is Erik de Ridder, ja. ja. ja, ja, ja. Ik heb het ook al tegen hem gezegd dat ik niet met hem eens ben. Dat ja. ik het ook helemaal niet vind dat Tilburg. Heel... Je moet, denk ik, toch proberen te streven naar uh, het feit dat mensen ook af en toe rust moeten kunnen hebben. Ja. En al is dat maar één dag in de week... Ja. En ik weet wel, die grote supers en als Albert Heijn, die neemt gewoon apart personeel aan voor de zondagsopening. Een, uh, een kleinere uh, ondernemer, die heeft, die heeft die mogelijkheden niet zo snel. En uh, die offeren we gewoon op aan ja. het uh, gemak van anderen. Want het kan best zo zijn dat jij moet werken heel de week, maar het is nog nooit gebeurd dat mensen zoveel moesten werken dat ze niet naar de winkel konden. Uh -huh. ik, ik, ik pleit toch, of het te zonnig is, weet ik niet, maar ik pleit toch voor dat uh, mensen de kans hebben een, minstens één rustdag in de week uh, te hebben waarop ze zich kunnen bezinnen, waarop ze andere dingen kunnen doen, gaan spelen met haar kleinkinderen, of ja, ja, ja, ja. weet ik veel, maar in ieder geval... Ja. Maar is dat, is dat een haalbare wens, denk je, Jacques? Want we leven toch in een 24-uurs-economie, eh, alles moet draaien, mensen moeten altijd overal... Hebben, we, we, ook, ja, hebben we zelf gemaakt. En winkels moeten ook, ja, hebben zelf gemaakt, Ik zag, je, oh. ik was van de week op het 100-jarige bestaan van de bibliotheek, was afgelopen zondag, was gisteren trouwens. Uh, dat was de exacte dag dat de bibliotheek Midden-Brabant, of althans de Tilburgse oh. afdeling, 100 jaar bestond. Geweldig feest hadden ze ervan gemaakt. Circus-ex, uh, fontes van de circusschool, die, uh, liepen, die, die liepen er rond. Kinderen vonden het geweldig. Toevallig kwam ik mijn kleindochter tegen, hadden we niet afgesproken, maar ja. die liepen daar ook rond. En uh, daar was uh, meneer Bakas, deze trendwatcher, en die uh, vertelde een verhaal die liet een filmpje zien van 14 jaar geleden. En er waren uh, jonge mensen, die werden geïnterviewd. En de, de vraag was van... Zou u een mobiele telefoon willen hebben? 14 jaar geleden. Ja, dan word ik direct op een fiets gebeld. Ik heb toch een telefoon. Ik heb voicemail als mensen mij willen bereiken. Uh, ik snap niet dat mensen het nodig vinden om heel de dag continu uh, bereikbaar te moeten zijn. Daar krijg je toch een enorme onrust in je hoofd van en zo. Dat is 14 jaar geleden. Kun je je voorstellen? En nu is de beeld vergeven van de, van de mobieltjes. Hè? Ik denk als jij nou je mobiel kwijtraakt, dat er paniek in de tent is. Hoor. Bij mij niet hoor. Ja, bij, <laughs> niet. bij mij niet hoor. Ik gebruik hem zelden. Nee, ik, ik heb een mobiel gebruikt, maar gebruikt, hem ook nooit. Nee, dat, nee, nee, maar ja. En wat die 24 uur economie, ik denk niet alleen voor de winkeliers die ze rustmomenten moeten hebben, maar ook wij. Waarom ja. moeten we op zondag ze nodig winkelen? Ja. Ja, er zijn mensen die dat als ontspanning zien, natuurlijk. Ja, nou ja, als ja. etalages kijken, Kijk, ja. natuurlijk. Ja. Jacques, ik ben, het niet met, ik ben het niet met je oneens, maar ik weet niet of het een haalbare kaart is. Dat of weet ik ook niet. Is. Maar we, we moeten idealen hebben. Oké, ja. oké. Okay. Okay. Maar een dagje rust in de week zou inderdaad niet verkeerd zijn. Dat was jouw nieuws. Dan heb ik nog drie kleintjes. Ik kreeg een mededeling van Margo Vermolen, een bestuurslid van uh, de contactraad Cultuur. Dat er weer in, uh, even kijken, 26 mei 2013 weer een week voor de amateurkunst ja. van start gaat. Dus uh, wellicht komen we dan nog eens in Golsche Kringen nog eens een, uh, een ja, zijn heel tijd aan besteden. Ja. Ja. Leuk initiatief, ik hoop dat het ook, ook eeuwig blijft. Dan zag ik in de, de krant staan een tentoonstelling over het Belse lijntje in Riel. Daar is het erfgoeddepot ja. en er is vanaf zaterdag 16 maart tot 2 september en toevallig is ook 16 maart is het één jaar bestaan van het erfgoeddepot in Riel en ik weet niet of er alles ooit geweest zijn, maar ik vind het een hartstikke leuk ding ja, ja. en vooral voor ja. ouders met kinderen is het ideaal. Ja. Het is echt een museum zo van, daar mag je echt met de handen kijken en uh, ja, het, is, het zijn zeer gastvrije mensen. Ik kan iedereen van harte aanbevelen daar eens een kijkje te nemen. En nu zeker dus met de tentoonstelling over het Belslijntje. dat ja. is ook een ja. unicum. Ja. En dan zag ik uh, ook nog in de krant staan, uh, even kijken, ja, een stukje van Mario de Kort. Ik denk, ja, we moeder het af, maar dat ja, ja. een stukje van Mario de Kort. Over 24% ambtenaren. Ja, ik denk, ja, ik denk, we hebben Jacques op bezoek, ik, ben, moet, ik heb een stuk niks, gelezen Moeten we niks lezen? Maar hij had het ook al geschreven, volgens mij, in het Goors Belang. En ja. dan, dan, dan begint ja. hij daar, ja, inderdaad, dan denk ik van, ja. ja, hij is echt een kwalijke zaak. Ja, waarom is het nou een kwalijke zaak? was worden al dus fouten en soms goede beslissingen voorbereid genomen. Echter de verantwoordelijke ambtenaar zit dan alweer bij de volgende gemeente op een andere nieuwe sturende stoel. Alsof je in Tilburg woont en je bent ambtenaar in Goorden, dat je daar geen hart voor de zaak hebt. Want dat heb ik er een beetje uit begrepen. Ik was, uit ik was van benieuwd, Jacques, van hoe reageer je daar als... als, als, als, ja, als politicus op? Van, van... Ik kan daar sowieso alleen maar persoonlijk op reageren. Ja. Maar ik denk dat er een heel groot, uh, heel belangrijk uh, factor is waar Mario overheen stapt. En dat is namelijk dat geen ambtenaar een besluit neemt. Want ja. dat doet echt het uh, college uit. CQ de Raad. Ja. Ja. En uh, hopelijk komt de Raad wel uit, uh, de, uit de dorp. Ja, raadsleden, dat moeten, de moeten, de raadsleden moeten. Lot, hè? Ja. Uh, Wethouders liever, maar uh, ja. daar zijn nog wel dispensaties voor uh, te bedenken. Maar je moet, uh, moet ambtenaren, uh, de ambtenaar uh, waar ik mee werk, er zijn er ook een hele hoop die niet uit Goorlen komen. Ja. Maar die zich daar wel enorm veel moeite getroost om te weten hoe en wat ja. men gooren in elkaar zitten. Ik, ik, heb, ik heb zoiets Echt? van: die mensen zijn in dienst van de gemeente, die doen toch gewoon hun, ja. werk. Die doen hun werk. Die doen toch ja. gewoon hun werk, die worden ervoor betaald. Die voeren toch ook, neem ik aan, functionele gesprekken met, uh, met hun meerdere en leidinggever. Dus ik bedoel, ja, maar waarom? Ja, ik, ik weet niet ik, goed wat ik ermee jammer is van een artikel. Zo van een burgemeester hoort ja. in de gemeente te wonen, uh, gemeentenaarsleed ja. uit te maar voor de rest zijn het gewoon werknemers. En die hele toevallige ambtenaren, denk ik dan, En die doen hun werk. En weet je hoe het komt, dat er zoveel... Dat komt niet omdat er zo weinig Goorlense ambtenaren zijn. Uh -huh. Dan komt er daar Goorlen, in de, de wereld hier van de ambtenaren in de regio... Een ...enorm populaire gemeenten is. Dat een heel fijne gemeentenis om is om te werken. Hoe zou het dat zijn? Ja. <laughs> ja, dat is ook zo. Eh, toch eh, zie je nou in ja, de, omleggen, de kleine ja, gemeentes ja, ja. ook wel... Hè, net zoals die waar ze met die dorpsmakelaars of hoe heet het, dorpsadviseurs... Ook mensen moeten zijn die uit uh, de gemeente zelf komen ja, dat door, begrijp ik. Maar het is wel zo dat komen? er een... Uh, uh, er zijn nou pas een paar uh, ambtenaren uh, waarvan ik het toevallig weet... Niet uit mijn portefeuille, maar uh, vanuit, vanuit de portefeuille ruimte, Die naar Goorlen zijn gekomen vanuit Tilburg. Ja. En dat is toch een, een merkwaardige beweging als je, als je denkt in carrière uh, ja. sprongen. Nou ja, ik hoop in ieder geval, Mario die zet boven zijn artikel alarm. Ik hoop echt niet dat het inderdaad... Uh, oh, is Mario. Hè? Ja. Nee, ik, we mogen dus, iedereen mag schrijven wat hij wil. En ik vind dat verder prima. Maar ik denk, ja, of misschien doen we de... Ja. Ja, daar doen we de ambtenaren hier onrecht mee aan. Want ik zeg nogmaals, het zijn mensen in dienst van en die doen denk ik gewoon hun werk. En dus. ze nemen geen beslissingen. En het wil niet zeggen dat je in Tilburg woont dat je daarom geen hart voor de zaak in Goorlen hebt. Ik vind dat een hele dus cool komere reden. Mario, als je luistert, wij gaan ja. het er nog eens over hebben bij, bij ja. Mozes onder het genos van de glas Ja, Daar, klas, ja. Ja. Zo, ja. daar ja. komen we samen uh, wel een Het weer de wijn meer. Goed, nou, dan gaan we nog eens onderwerpen. <laughs> Uh -huh. tricks en, en Piet over het werk van het platform Minima nou ik vond het in ieder geval een geweldig artikel in het Goors Belang goed artikel van, van Norbert Vries en uh, nou daar staan maar liefst uh, ja, zes mensen, een je daaraan. En Trix, jij mag uh, die club mensen aanvoeren? Sinds kort mag ik, uh, mag ik ja? die club aanvoeren, ja. hoe, hoe, hoe is dat zo gekomen? Hoe, hoe zijn ze bij jou terechtgekomen om die club, uh, om die club oh, aan te gaan ja, voeren? Nou, ik, uh, ik heb uh, natuurlijk in het zorgcentrum gewerkt, dus ik ken er nogal uh, wat mensen... En ik hoorde van Frans van Blitterswijk uh, dat Tine's wegging. En die zei, is dat niets voor jou? Maar ik had hem al wel eens aangegeven dat mij dat wel trekt, dit soort. Uh, dat ik best iets wil doen voor deze groep uh, mensen. Ja, en zo is dat eigenlijk gebeurd. En Tine's ging weg, dus Frans zegt dat tegen mij. En uh, ik heb een uh, gesprek met Tine's gehad. En een keertje met het hele platform uh, ben ik erbij geweest. En uh, zo is dat gekomen. Wat doet het platform? Ja. Maar eerst, hoe, hoe lang bestaan ze? Hoe lang bestaat dit platform moet ik in? Ik ga Piet aankijken. In deze samenstelling, Piet, hoe lang? Uh, ik denk een jaar of vijf. Zo lang alweer? Als platform. Als platform. Uh, we herinneren ons ongetwijfeld uh, het, de, ja, de club, eigenlijk, Uitkeringsgerechtigde en de Arme Kant van Gorle. Dat vind ik zo'n rotwoord. Ja, dat was nee. het ook. Is dat toch een rotwoord. Ja. En, je, zou, je zou er maar toe behoren, denk ik dan. Daarom. He? En dat is ook een van de redenen geweest. De gemeente die had, heeft in de tijd antenne de vraag gesteld... willen jullie de groep een beetje onder je hoede nemen? En dan bedoelen we voornamelijk de begeleidingen, vergaderingen en al mm -hmm. dit soort zaken meer. En van daaruit is uh, op dat moment uh, het platform Minima tevoorschijn gekomen... in de fusie eigenlijk van die twee en als zelfstandige stuurgroep... in de tijd bij uh, de stichting Antenne. En ja, nou, wat doen jullie? Wat doet het platform? Het platform, daar zitten uh, organisaties in die eigenlijk allemaal de belangen behartigen... van mensen die het wat moeilijker hebben... Onder andere de KBO zit erin, Stichting Leergeld zit erin, uh, opvangvluchtelingen uh, zit erin, het IMW en Kombaan de Bocht. En samen proberen we, gevraagd en ongevraagd, heb ik het netjes zo geleerd, uh, met de gemeente in overleg te gaan. Persoonlijk denk ik dat, het, zou ik het graag een wat actievere uh, club ja. zien worden, maar dan moet ik natuurlijk met de En in welk opzicht actiever? Naar de, naar de gemeente toe. Misschien kun je best wel dingen samen eens wat meer doen dan dat er tot nu toe gebeurt. Want we kijken natuurlijk wel wat beleid van de gemeente is. En ik denk dat dat eigenlijk geen slecht beleid is, want alles moet bezuinigen natuurlijk. Maar goed, er, er wordt natuurlijk wel meegekeken naar wat de gemeente doet. Um, maar ik denk dat je misschien ook wel iets actiever naar buiten uh, zou kunnen zijn. Maar ik ben net voorzitter en ik heb daar zo wat ideetjes over... dus die ventileer ik hier nog maar niet. Nee. Want ik zal eerst met de leden van het platform uh, daarover moeten praten. Maar ik denk met name wat meer samen misschien met de gemeente. Maar even, het, het intrigeerde mij zo van... Uh, ja, je, je doet het voor de mensen die dus wat, uh, ja, wat minder bedeeld zijn... Hè, als ja. ik het zo mag zeggen, hè. Ja. En ik zeg altijd het is dan nooit prettig om uh, tot een bepaalde categorie mensen te horen die het minder goed heeft. Ik denk wel eens zo van, misschien dat mensen zich daarvoor schamen. Merk je in de praktijk dat uh, mensen wel op jullie aan moeten kloppen, maar het desondanks niet doen. Omdat ze misschien toch wat, wat, wat schaamtegevoel hebben daarvoor. Of denk je, ik wil er niet bij horen, ik red me wel. Kom je er toch misschien via via achter dat het wel noodzakelijk is. En benaderen je dan die mensen spontaan of moeten ze echt... Moet echt het initiatief van hunzelf uitgaan en moeten ze bij jullie aankloppen? Bij het platform op zich klopt niemand eigenlijk aan. Het gaat naar de organisaties die daar zitten, net zoals bij jou, bij de KBO, maar dat kun jij misschien zelf beter toelichten. Maar je hebt bijvoorbeeld stichting leergeld. Ja, de mensen moeten soms wel een drempel over om een beroep te doen op stichting leergeld. Maar dat zal naar de gemeente voor, voor de bijzondere bijstand met alle ja. rekeningen die ja. jullie hebben, zal ja. dat zeker ook zo ja. zijn, lijkt mij zo. Ja. Want de clubs blijven in feite wel zelfstandig. Hè? Je hebt dus het platform, je hebt, de, je hebt de KBO. Maar dus in het platform Minima is de zaak bij elkaar gebracht. En dan kom ik even bij jou, Piet, zo van... Jij zegt van, het is toch voor een goede belangenbehartiging, dringend gewenst om samen op te trekken. Ja. Dus vandaar dat jullie elkaar zien in het platform Minima. En daar, maar wordt daar, wordt daar ook zaken gedaan? Worden daar besluiten genomen? Want stel nou even, bij de KBO is iemand die heeft een probleem. En die kaart dat bij jou aan, Piet... Ja. En jij denkt van oei, dit is geen zaak voor ons, dit moet inderdaad naar de... Uh, Wat gebeurt er dan? Dan zijn er twee mogelijkheden. Op de eerste plaats uh, werken wij met uh, oudere adviseurs en met uh, belastinghelpers, belastingadviseurs... Um, het is bij de KBO ontzettend goed geregeld. Hè? Jullie gaan dat... mensen bezoeken. Jullie ja. helpen mensen bij het invullen van hun, van hun belastingaangifte. Ja, maar dat is al jarenlang is dat bij de KBO's perfect geregeld. Er ja, daar zijn op dit moment... Ik heb zoals, toe straks nog even de cijfers opgevraagd. Mm -hmm. We zijn net uh, bezig nou, voor 2012. En er zijn 260 aanmeldingen. Dus voor 260 uh, gezinnen mm -hmm. uh, verzorgen wij de belastingen. En in die belastingen, daar komen niet alleen de inkomensbelasting of wat dan ook, maar daar komen ook alles toeslagen die mogelijk zijn. Hè, huurtoeslag, euh, ja. zorgtoeslag, euh, kijken of er uh, mogelijkheden zijn voor uh, ontheffing of vermindering van gemeentebelastingen. Mm -hmm. En al dit soort zaken, die komen aan de orde. Ja. Een tweede aspect, uh, dat zijn onze oudere adviseurs, die hebben we tien, daar zijn... Op dit moment worden benaderd de 80-jarigen, 85-jarigen en de 90-jarigen. En die krijgen allemaal een, een schrijven waarin ze uitgenodigd worden... zich even te melden voor een gesprek met een oudere adviseur. En alles wat daar aan de orde komt... dat heeft op de eerste plaats de bedoeling... zelfstandig te kunnen blijven functioneren. Maar dat gepaardgaande met de mogelijkheden uh, te weten zien te komen, maar ook te verwijzen uh, naar die toeslagen die ik, uh, die ik zojuist noemde. Dus dat is het aspect Jullie beladeren wat... spontaan deze leeftijdscategorie, uh, ja. ons ja. te informeren hoe gaat het gaat ja. met jullie, hebben jullie bepaalde zaken nodig, ja. neem het met ons contact op. Ja. Treed je dan in feite niet in, in, in, de, in de taak en functie van, uh, van de gemeente en dan denk ik even aan de WMO wetmaatschappelijke maatschappelijke ondersteuning want die zal dan misschien toch ook wel eens erbij te pas moeten komen. Die komt er, uh, die ja. komt er heel nadrukkelijk uh, aan te pas. Ja. Ik vind het nu geweldig dat je als KBO zo'n taak op je neemt. Ja. Nou, Op de eerste plaats krijgen wij de adressen van de gemeente. Ja. De leeftijden. Oh. Hè? Ja, ja. Dat is op de eerste plaats. Een tweede punt is dat uh, een heleboel tachtigers... Tachtigers? Mooi het gewoon zelf kunnen regelen. Ja. Dus ze moeten zich melden. Ik bedoel, het is niet een kwestie van wij uh, al die mensen die aangeschreven worden. Nee, nee. nee de mensen die zich melden. Zonder dus ook bij zijn die niets van zich laten horen. Die bijvoorbeeld, denken, nou, ik stel dat wel en het is goed. Ja, ja. Ja. Maar het, er zijn natuurlijk ook mogelijkheden via het maatschappelijk werk. Ja. Hè, bijvoorbeeld, en we zouden daar bijvoorbeeld ook nog graag de huisartsen bij kunnen betrekken of willen ja. betrekken. Ja. Ja. Een beetje een moeilijke entree. Uh, maar dan gaan wij wat meer druk uh, uitoefenen. In die zin van, uh -huh. vindt u het nou uh, niet noodzakelijk dat we toch even proberen langs te komen? Ik, Ik vind het, het, het, Ik vind het geweldig, geweldig werk. Ja, het is, ja. het is uh, voor, de, voor de gemeente van dermate groot belang ja. dat juist... Hey, wij noemen dat nulde lijns, eerste lijns. Ja, de KBO, de, de, de, de, de, de, de, die. die nou, al is het alleen maar de signaalfunctie, maar de ja, ja. KBO gaat zelfs nog veel ja. verder. hoor. Want ja. de, uh, dat dat uh, gebeurt op die manier. Ja. Dat uh, ook in de, de offerte van, de, van Back to Basics, van de KBO's, is dit naar voren gebracht en ook ja. subsidiabel uh, gemaakt. God, God, God. Want er is gewoon een, een taak die als gemeente niet kunt uitvoeren, ook niet moet mm -hmm. willen uitvoeren, denk ik... maar die je als KWO en als IMW en als Loket uh, en als Platform Minima... en Formulierenbrigade en uh, uh, we hebben we allemaal... Uh, ja, de huisadministratie de nou, die daarbij ja. uh, komt. Ja. Dat, dat, zijn, dat ja. zijn de mensen die achter de voordeur komen... en die ja. kunnen zien wat er ja. werkelijk aan de hand is. En die kunnen helpen mensen over een drempel heen te komen... ...naar een loket toe te brengen... Ja. ...of te zeggen van... ...nou wij komen er niet uit, INW gaan jullie eens uh, uh, praten. Ja. En dat zijn... Dat zijn uh, daar, is ook, ...daar is ook de reden waarom ik in die portefeuille ben gedoken... ...want het is ja. zo enorm intrigerende, zo menselijk... Ja. ...intermenselijk... Uh, maar ik, merk van, je, Piet, dat dus, je dus ontzettend welkom bent... ...bij de tachtigers en als ik het zomaar even mag zeggen... Uh, ...merk je dat... Ja. Als, de als men de drempel over is, wel, en dan oh, ja. na afloop zeggen de mensen, moet nog eens terugkomen. Ja, ja. Ja, maar ja. men kent dan de persoon. Ja. Hè, die, want het zijn dus vaste ja. mensen die uh, altijd bij dat ja. adres komen. Ja. Ja. En het mooie van het systeem is, uh, de mensen die het volgend jaar benaderd worden, die waren vijf jaar 80, 85 en 90, ja. zijn nou vijf jaar verder. Zo. En kunnen dan wel eens een keertje uh, toen hebben gezegd. Ja. ja, we kunnen het ja. zelf allemaal nog uh, redden. Ja, maar nou, nou benoem jij, Piet, één onderdeel van het werk van de KBO. Dus het is eigenlijk toch een helve job. Hè? Dus ik kan me voorstellen, als je voorzitter van zo'n club bent... ...dat vreed, ja. tijd, energie en... en, en, en ja, dat... ja oké. Okay. Uh, maar het is de moeite waard. Ja. Piet, er stond ook bij de samenhang in het advieswerk van de diverse belangbehartigers... ...laat nu nog wel eens de wensen over. Wat bedoel je daar precies mee? Daar bedoel ik mee. Die ervaring hadden wij... Eigenlijk toch wat uh, in de, het klankbord, de klankbordgroep uh, WMO. Dat uh, de onderscheiden vertegenwoordigers hun eigen belang eigenlijk voorop stelden. En uh, niet in, in een totaal pakket brachten. Mm -hmm. En dat zouden wij namelijk graag willen. Uh, waarbij dan en de vluchtelingen, uh, de statushouders. Mm -hmm. Maar ook de minima, uh, de gehandicapten. Uh, en wij, en, en mogelijker wij zijn daar nog andere uh, ja, verenigingen of clubs bij uit te nodigen. Eén uh, beleid, welzijnsbeleid op al die punten zouden vormen. Mm -hmm. En vandaaruit dan ook, uh, ja ik wil niet zeggen krachtdadiger naar de gemeente uh, toe, maar wat meer volume krijgen naar de ja. gemeente toe. Mm -hmm. Want is dat wel noodzakelijk denk je dat je wat meer volume moet hebben naar de gemeente toe of... of? Uh, want, hebt, want, in wegen, want de samenwerking gaat, gaat wel goed. hè? Dat je dat je is ook. Ja, ook een gelezen dat ja. Uh, wij best tevreden zijn. Ja, klopt. Ja. ik heb vanaf 2006 mogen meewerken aan uh, die, die hele WMO-toestanden. Ja. En nogmaals, uh, wij hebben erg veel ondersteuning en hulp gekregen van uh, de betreffende ambtenaren. En daar ja. zijn we nog blij mee. Wie en en je, hebben je nog Tilburg woont overigens. Alle twee. Ja, ja, die ja alle twee. Hè? Of Octavia uh, ja. ja. ook. Ja. Nee, maar, nee, maar jullie zijn uiterst tevreden over de wijze waarop uh, de, de gemeente Goorland zich opstelt. Uh, medewerking verleend aan, En de mate waarin het gemeentebestuur deze inbreng ook serieus neemt. Sjak, ja. jij moet nou eigenlijk zitten glunderen zo van, uh, van oor tot oor. Ja. Ja, maar wij hebben daar Hij heeft net al... gezegd hoe belangrijk ja. het is dat die dingen gebeuren. Omdat er taken zijn waar een gemeente niet kan doen. En jullie wel. Dus het is ja. ook in het belang van de gemeente dat het allemaal goed gebeurt en goed, goed georganiseerd is. Maar het is, het is wel het punt wat, wat, wat Piet zo even tussen, tussen neus en lippen door uh, aanhaalt. Is, je kunt niet zomaar zeggen van nou, nou gaan we met z'n allen in een klankbord of in uh, wat we met alle belangen bij elkaar ja. zitten. En dan veronderstellen dat als de gemeente daarmee praat, dat er dan met één mond. Uh, gesproken wordt. Ook, uh, we hebben gemerkt dat dat niet werkt. Nee. Uh -huh. Dus we zijn op zoek naar, naar, naar een nieuwe communicatievorm ja. uh, daarin. En ik denk dat die hier ook komt. Ik heb daar best wel gedachten over. En uh, andere gedachten als die we in eerste instantie hebben neergelegd. Nee. Maar uh, je moet uh, je, je moet je realiseren dat er, uh, en dat heeft niks te maken met wettelijke verplichting, maar uh, dat als je zaken draagvlak wilt, wilt laten hebben in de gemeenschap, dat je dan op zijn minst ook moet spreken met de gemeenschap. Zo zit de Nederlandse gemeenschap namelijk in elkaar. Ja, ja. Die willen meepraten en ja. er, is een, er is een verworven recht en een goed, ja. goed ja. verworven recht ja. Ja. Ja. over uh, waardeem. Dus het verwijt wat wij kregen en waar ik nou ook mee bezig ben en uh, ja, Tricksfeed van we hebben het al eerder over gehad van uh, we komen op een veel te laat moment om, uh, ja, om, om zo'n platform uh, te laten, laten uh, meedenken ja. in het proces en, en waar gaan we naartoe, dat gaan we vroeger maken daar, is, uh, daar ben ik nou mee bezig om ja. daar om, om, om daar ook uh, natuurlijk de, de, de poten onder te schroeven, want we kunnen niet alles zomaar even vrij blijven ja. want dan krijgen we heel rare toestanden maar dan, da, dan heb je veel meer aan de voorkant was een populair tegenwoordigheid, uh, een, een, een gesprek over hoe moeten we en hoe gaan we verder zonder dat alles ja. al uh, vastgeschroefd is. En dan kunnen we, als we in een later stadium uh, komen en we gaan uh, dit binnen BME en binnen de Raad bespreken, ook gewoon aangeven, nou dit was de inbreng vanuit uh, ja. de platforms... En er is soms platform gehandicapt en soms platform minima en soms kwo en platform minima en alle mogelijke combinaties denk ik mogelijk moeten zijn. Je moet ook niet per definitie alle belangrijke groeperingen voor elk onderwerp bij elkaar roepen, want dan krijg je allerlei stokpaardjes in plaats van dat er echt concreet gesproken wordt. Daar wil ik naartoe en daar wil ik. Tijd klaar hebben, maar je hebt, ook, uh, je hebt ook gezamenlijke belangen. Ja. Uh, wij als, uh, als platform Minima hebben natuurlijk te maken met uh, minder draagkrachtige ja. Ja. Uh, uit uitkeringstrekkers en al dit soort mensen meer. Wat de gemeente en van Rijkswegen wordt dat, uh, ik denk, of opgedragen of in ieder geval gestimuleerd om al die mensen te geleiden naar werk. Mm -hmm. Maar. Uh, wij vinden uh, dat maatschappelijke participatie hè, en ja, sociale activering ja. minstens even belangrijk, belangrijk zijn. Nee. Mm -hmm. Want dan hebben we het over uh, uh, statushouders. Dan hebben we het over, uh, mag ik het woord grijsaard gebruiken? Ja, dat nee, mag ja, dat mag ik niet. Hè, maar ouderen. <laughs> ja. hè, dan hebben we te maken met ernstige gehandicapten En ja, die categorie, hè, als we dan gezamenlijk optreden... Maakt dat natuurlijk toch wat meer indruk naar de gemeente? Dan. Ja, ja. Niet alleen geleiden naar werk, maar ook naar sociale activering, naar maatschappelijke participatie. Want straks, als in 2014 die wet, die participatiewet ingaat, hopen we dat het niet enkel werk participeren is, maar ook andere aspecten. En, ja, dat zijn belangrijke dingen. een van de dingen waarin. ...tegenwoordig noemen ze dat paradigma wa waar waar ...waarin je... Ja. ...de mindset... De mindset uh, moet, ja. ...moet veranderen... Ja. ...waarin je op een gegeven moment... Uh, uh, zeg ik heb het toevallig vanmiddag... ...ambtenaar... Uh, die, die, ...die zich daar wat meer in gaat verdiepen... ...net terug van zwangerschapsverlof... ...dus die is weer een beetje aan het... Uh, ...aan het inlopen... ...saskia... ...die... ...die gaat zich daar ook... Uh, ...over buigen... Tot nog toe was het zo dat je vanuit de gemeente, vanuit sociale zaken, zijn, nou, sociale uh, activering moet leiden tot Tot werk. Tot, tot werk. Ja. En ik heb tegen haar gezegd van, uh, dat was tot nog toe de mening van ons, ik uh, zit daar uh, ook natuurlijk en uh, ik zeg en vinden wij dat nog steeds? Dus die, uh, en, en wat eruit komt weet ik echt nog niet, maar, maar ik, ik weet wel. Ook wij moeten bereid zijn om dat beroemde kantelen waar we het allemaal met z'n ja. allen continu over ja. hebben, om dat mee te doen. En daar horen ook bestuurders bij en daar horen ook ambtelijke organisatie bij. Ja. En surprise, surprise, die ambtelijke organisatie is er best toe bereid. Ja, ik vind dat wel heel goed te horen. Dat vind ik echt heel positief. Want tot nu toe was ik, van tieners begreep tenminste, was er altijd zo'n beetje het moet echt leiden tot werk. En nu wordt er in ieder geval over nagedacht of ja. dat er... Ik nee, bedoel, dan wel of ook niet... Werken. Ik weet niet ja, ja. wat er uitkomt, Nee, nee, maar er wordt over nagedacht, ja, maar, uh, opnieuw. Ja, dat vind ik al positief om te horen. Kijk eens, oh. hier, hier vinden twee mensen elkaar. Nou, dat wow. is wel vaak... Is het radioprogramma wow. toch ja, nog erg goed voor? Ja. we mogen wel, want wij hebben als KBO... Mm -hmm. hebben we ook minimaal twee keer per jaar... formeel overleg met, met de gemeente. Met ja. de gemeente, met de wethouder... en ja. de ambtenaren die daarbij betrokken zijn. Dat willen we niet missen. Nee. Nee, ja. nee, ik bedoel, niet. daar zijn specifieke zaken van de KBO die we dan aan de orde willen stellen. Ja, ja. De mensen, wij moeten onder andere de muziek, want wat, oh, wat gaat er tijd snel. Ik toch wil toch heel snel één vraag stellen. Um, Goorden is qua minima zeker niet uh, de slechtste. Hè, het, uh, misschien wel de beste van Brabant, lees ik hier. Maar men ontkent wel dat de politiek er is bij de gemeente Goorland, maar dat het niet, meestal niet leidt tot grote inhoudelijke verbeteringen. En dan denk je van, hé, hey, het is er eigenlijk een vrij positief verhaal. Hoe, hoe, hoe komt dit dan? Hoe moet ik dit ik verder moet uitleggen? Een stukje van Johan, als ik het goed heb. Nou, ik, ja, ja toch, hè? Uh, ik denk dat Goorlijk geen slecht minima beleid heeft. Nee. Dat, dat vooropgesteld, ik bedoel, je hebt je wet en je wordt van bovenaf... ...wordt dingen opgelegd die nou helemaal niet anders kunnen. Maar dat wil niet zeggen dat je als platform toch nog meer zou willen. Ja, en ja. dat bedoelt je ook. Nou, ik denk ik, ook ja. dat je heel redelijk moet zijn. Ja, hè? Ja, dat je, niet alles kan. wat je geschoren je, oh ja. je moet in dit werk ook het nodige geduld hebben. Ja. Ik bedoel, uh, de, men wil van de gemeente alles, maar de mogelijkheden bij een gemeente. worden nog steeds minder? Hè? Zijn ja. ook minder. Ja. Dat moet je natuurlijk ja. ook ja. ja. voorhouden. Ja. Hè? Maar dat wil niet zeggen dat de marges ja. uh, die mogelijk zijn in, in, in de verordeningen en wat ja. dan ook. Ja. Uh, en, bij de WMO hebben we daar altijd uh, best goede zaken kunnen doen. Nee, ik bespeur in ieder geval wel dat er dus een hele goede samenwerking is tussen uh, de beide instellingen. En dat het zonder meer een goede zaak is. Laten we afspreken dat jullie over een half jaartje of een jaar eens terugvragen om ons te, uh, te, te vragen naar de ontwikkelingen. van. ben dan nog steeds zo tevreden. Nou, ik moet zeggen, de ambtenaren die erbij betrokken zijn, ik ben natuurlijk heel nieuw. En als ik iets moet weten, kan ik zo rustig benen. Nooit een probleem. Mm -hmm. Dus wat dat betreft gaat dat echt, uh, okay. echt goed. Bedankt jullie dat er waren. We gaan naar de muziek en wat gaan we draaien? Een nummer van Niels Sedaka, dat is Jeugdsentiment, dat is een Amerikaans zanger, ja, bekend uit de jaren 50, 60 en hij was het meest productief in de jaren 70 en hij had in Nederland in 1960 een hit met O'Carroll, maar we gaan nu draaien Solitaire, een heel, heel aardig nummer. Until it died within his silence. And is the only game in town. And every road that takes him, takes him down. While life goes on around him everywhere He's playing solitaire And keeping to himself begins to deal And still the king of hearts is well concealed. Another losing game comes to an end and it deals them out again. A little Dit was uh, solitair van Neil Sedaka, maar het is ook heel erg bekend. Gezongen door Andy Williams, kan ik me herinneren. Nou, Sjaak Sperber over het netwerk van de AED-kasten in de gemeente Goorlen. En AED staat voor automatische externe defibrillators. Zeg ik het goed, uh? Wat zijn dus dat, dat voor goed. dingen, Sjaak? Nou? nou, de kasten zijn minder belangrijk. Ja. Maar wel die, als die er niet waren, hadden we hadden toch ook een probleem gehad. Ja. ja. Maar die dingen die zijn er, uh, zijn uh, le uh, voor levensreddende handelingen, die uh, aanvullend zijn op, uh, op reanimatiehandelingen. Uh, je moet ook, uh, uh, men zegt altijd, ja, iedereen kan ze bedienen, want het ding wijst zichzelf, he, die begint tegen je te praten op het moment dat je... Uh, oh? In het Nederlands. Dat is echt zo? Ja. Dat oh, dat wist ik niet. Maar je hebt... Uh, een, een, een defibrillator ja. is eigenlijk het stilzetten van het hart. Ja. Oh, ik dacht ja. Dus dat als iemand brengen. een hartstilstand heeft, dan heeft hij weinig aan een AED. Want uh, uh, wat er gebeurt is, je moet het vergelijken met... Uh, ja. met, met, met, met uh, het hart slaat op hol, ja, okay. o, om een of ja. andere reden. Ja. En, uh, en nou, om dat terug in een ritme te brengen, ja. moet het even stilstaan. Ja. Ja. Nou, dat en is hartstil, eigenlijk het enige ja, wat ja, dat ding doet. Ja, er staat hier, er is bij een hartstilstand vaak sprake van ventrikelfibrilleren. En dat is een chaotische prikkeling van de kamers, waardoor er weinig bloedsomloop uh, komt. En dan moet het fibrilleren moet worden gestopt. En dat heet dan defibrilleren. Defibrilleren, Het is Maar jij zegt ja. van... Maar Ik zie die dingen, ik zie ze hangen hier in de gemeente. Ik zie ze gewoon ja. hangen. Ook bij, bij Puinboek zie ik er eentje hangen. Uh, wie kan van die apparaat gebruik maken? Want vandaag stond er toevallig een artikel in de krant over ja. mensen gezocht die weten hoe een AED werkt. werkt. Inderdaad. Hoe, hoe werkt het? Hoe, en, uh, hoe, hoe kom je aan die mensen? Hoe je eraan komt, ja. Wat is nou uh, het, van de het, het hele idee? Het hele idee is dat als je met AED's uh, probeert... Een, een dekkend netwerk te maken. Dat was mijn, uh -huh. uh, de opdracht die ik heb uh, geprobeerd te geven en uit te laten voeren. En waar die stichting voor uh, opgericht is. Daar uh, zorg je mee dat er, uh, als er iets gebeurt met iemand op straat en iemand ziet dat, die belt dan uh, 112 en zo, dan komt er een alarm. Het uh, AED Alert. En de AED Alert gaat naar mensen die uh, zich geregistreerd hebben, die. ...zich in de buurt bevinden... ...van... van, van, van, uh, van ...waar het... ...het, uh, het, het plaatsvindt... Hè? ...het, het ja. ongeval, of hoe moet ik dat noemen... ...waar, waar uh, iemand onwel is geworden... ...dan moet je binnen vijf... ...of zes minuten... Dat is ...kunnen handelen. Ja, dus wel snel, hè? Ja. Dan moet je weten hoe een AED werkt... ...en in Goorle hebben wij... ...en dat deden we al voordat we begonnen met deze actie... Uh, ...de EHBO-verenigingen... ...van Goorle en van Riel... Draagt de gemeente een belangrijk deel bij, waar het cursus geldt om die mensen daar de opleiding voor te geven. In grotere bedrijven, meer dan 20, 80 werknemers, daar heb je verplichte BAW's. Ik kan net zeggen, dat zijn beplichte. En in het Jan van zitten ook mensen die ermee In ieder geval zeker dat de die hier in het Jan van ook de AJD-instructie of training hebben gehad. En uh, zo hoort dat uh, in feite overal, uh, overal te gebeuren. Maar even naar de praktijk. Hè? Dus uh, iemand die, uh, die krijgt een, uh, iets als z'n en die zakt in elkaar. Stel dat het gebeurt op de hovel. Zakt in elkaar. Ja. Uh, mensen zien het gebeuren. Vliegen erop af. Uh, dan moet je eigenlijk zeg maar, uh, zo'n apparaat bij de hand hebben. Die bellen 112. Maar dan bel je 112. Als het overdag op de hovel gebeurt, dan zijn er zat in de buurt. Hmm. Want dan hangen er veel meer dan je denkt. Ik heb hier een op de Hovel ook? Op de Hovel ook? Ja, ja, op de Hovel ook. Er zijn verschillende winkels uh, en uh, bedrijven die, uh, die zo'n ding gewoon binnen hebben. Maar dus de, even, je meldt 1 en 2. De, de, uh, die gaan dan kijken, dus uh, die meldkamer heeft dan de beschikking over de namen van de gecertificeerde AED'ers. Die gaat het sms'jes versturen naar hulpverleners die het dichtst bij je plek zijn ja. en die kunnen dan daarop af. Deze is, ja. Zo gaat het in de praktijk. Die krijgen het hoor, die krijgen een sms'je. Die zeggen nou daar is iets gebeurd en dat is het dichtst bij zijn de kast. Ja, ja. ja. Die kunnen in die kast in. Ja. Op dit moment is dat uh, nog met sleutels hier aan de zijkant hangen. Ja, ja. De bedoeling is dat je dat straks ja. met codes en, en, ja. uh, uh, of chips of uh, weet ik veel wat voor nieuwe technieken. Ja. Allemaal kunt doen. En die, die weten hoe dat ding werkt, dus die halen dat ding eruit. Die zetten dat ding bij die patiënt op de borst, en dan begint de apparaat of hij doet niks. Dat wil zeggen, ik heb niks aan, je hebt niks aan mij. Dan kan, het altijd ook kan het het Dan kan het zeggen, want te laat zijn. Dus, je moet he? kunnen beoordelen of iemand ja. een hartstilstand ja, je, je heeft. Je begint met reanimeren. Hart... Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Dus het is ook altijd heel goed als er meerdere... Ja. reageren, want dan kan de ene naar de kast lopen de andere en kan gewoon kan beginnen, beginnen met ja. reageren en reageren betekent uh, hartmassage en mondbeademing. al dat soort fratsen zou ik maar zeggen ja, maar ja, ik teren. heb een vraag, je zegt de moeder binnen 5, 6 minuten moet er dan iemand ja. zijn hè? maar als je nou een 112 belt, mijn ervaring is dat vaak ook binnen diezelfde tijd de ambulance er al aankomt, want het gaat heel snel de ja, ambulance komt binnen 10 minuten binnen 10 minuten ja kan te laat zijn. Ja, dan heb ik een keer geluk uit, gehad. Want bij ja. mij kwam die een keer, niet voor mijzelf, ja. maar binnen, paar, binnen vijf minuten had ik al een ambulance ja. aan de deur. Ja, maar tien minuten is het max. Dus ja. Uh, ja, maar dan is ja. het. Ja. het. Ja, ja, maar, dan. maar je hebt uh, uh, de, de overlevingskansen. wanneer een AED uh, ingezet ja. kan worden, zijn vele malen groter. als wanneer je moet afwachten op andere hulp uh, van buitenaf. Ja. En ons idee was, uh, wij willen ervoor zorgen, er zijn een hele hoop AED's in georderen. Hoeveel zijn er? Hoeveel? Uh, nou, ze staan hier niet allemaal op, maar hier staan er al 32 uh, die we hier nu geregistreerd hebben staan. In Goorle? Ja. En die hebben een voldoende bereik. Als je op, uh, ik heb hier een kaartje liggen waarop je uh, kunt zien. Als je ziet, het, het, het, het roze gedeelte, dat zijn allemaal... Potentieel AED's aanwezig, dan heb je ver buiten de gemeentegrenzen heb je bereik. En wij wilden dat dat 24 uur per dag bereikbaar is. Daarvoor moeten ze buiten hangen. En dus hebben wij gezegd, wij willen dat ze buiten gaan hangen. Wij willen de ondernemers, er zijn vaak ondernemers die ze hebben hangen, daartoe brengen om dat te doen. En dan zorgen wij voor de verzekering, want dat is een, een groot. Uh, issue. En wij zorgen voor de buitenkast. En, en, wie, en, en wie zorgt voor het onderhoud? Dat lees je ook naam. Onderhoud ja, onderhoudsgevoelig. Ze zijn onderhoudsgevoelig. Ze kunnen ook last hebben van de vorst. Bij wijze ze van spreken. Dat het buiten. En je hebt een stel van de idioten die ja. uh, inderdaad die in kapot maken. Ja, die hebben er niks aan. Veel plezier. Tricks gaat, ons, Tricks gaat ons verlaten. Ja. Ja. Tricks, uh, prettige avond Dankjewel. verder. En bedankt. Ja. Alle AID's die in Nederland hangen zijn geregistreerd. Ja. Uh, die kun je stelen en uh, naar het buitenland transporteren. Dan heb je er niks aan, want die dingen spreken Nederlands. Oké. Okay. Hmm. Dus uh, de gemiddelde Bulgaar, kan om maar iets zijn. te noemen, want ik mag niet een discreer. Nee, nee. nee. <laughs> uh, die uh, zal daar weinig aan hebben. Stel dronken jongens die het leuk vinden om zo'n kastjes in ja, elkaar te bukken. Ja, totdat Dat ze, ze zelf in elkaar zakken. Maar Jacques, ja. even ja. naar de praktijk. Er hangen er dus nou een groot aantal inmiddels hier in Gorle. Is daar ook al gebruik van gemaakt ja. en in positieve zin. Dus uh, heeft het geholpen bij degene die... Voor zover ik weet is het bij de AED's in Riel drie keer gebeurd, ja? waarbij twee keer levensreddend uh, Show. Uh, is uh, geconstateerd. En in Goorlen is het acht keer gebeurd. Dat was ook één of twee keer waarbij het daadwerkelijk effectief was. Show. En het verschil tussen dit plaatje en dit plaatje is de actie die de stichting twee jaar lang heeft gevoerd. Ja. Om van naar binnen naar buiten te gaan. Ja. Nou, stond vanmorgen in de krant dat ja. dus, uh, mensen zoeken die, die weten hoe zo'n AED werkt. En ik lees ook in het artikel, in het Gods Belang, dat het EHBO uh, de cursus verzorgt in twee avonden. Over hartmassage, beademen en dan wordt ook met een AED trainer geoefend. Uh, gaat er hier ook naar wens? Heb je ook voldoende mensen die die, die, dit, uh, die, dit, uh, die apparaten kunnen bedienen? Ja, tot nog toe wel, maar uh, hoe meer hoe liever. Hè? Ja, ja. Er staat in het artikel erbij. Het is de vraag of een volgende generatie het stokje overneemt om mensen te redden met een AED. Nou, die vraag heb ik niet, eerlijk gezegd. Nee. Dus je hebt genoeg, genoeg mensen die dit, die dit kunnen. Ik en werk om, om... Elke dag met mensen, met vrijwilligers, met mensen die uh, betrokken zijn bij hun omgeving. En ik zou je zeggen, uh, de, heel de verhalen over de jeugd, kijkt alleen maar uh, en denkt alleen maar aan zichzelf, klopt, geen moe van. Nee. Die, uh, die zijn uh, zeer gemotiveerd. Zijn uh, echt bezig met, met, uh, met hele goede hele dingen. Ik noem altijd de beroemde taalcoaches als voorbeeld. Het is gewoon onzin. Het is, uh, het is uh, een beetje doempraat. De jeugd is net zo geïnteresseerd. Alleen die hebben in een bepaalde levensfase minder, minder tijd. Minder tijd ja. Maar dat wil niet zeggen dat ze niks doen. Ja. Hmm. ja. Even, even naar de kosten, Jacques. Het apparaat kost lees ik hier 1250 En de kast nee. uh, 700. Dus je praat toch over een kleine 2000 euro. Uh, wie betaalt dat? De gemeente? Nee. De gemeente heeft er uh, één betaald. Eén die ooit bij de deel is gehangen, maar dat is al een aantal jaren geleden. Heeft er ook één betaald die nou bij de wildtaken hangt. Omdat mm -hmm. ik vond dat de AID die de gemeente binnen heeft hangen. Ook naar buiten moest, maar dat lukte niet omdat uh, de apparaat en de batterij er niet zichtbaar voor was. Mm -hmm. Met name vanwege vorst uh, en, en zo. Uh, dus hebben wij gewoon een nieuwe betaald. Maar uh, er is een stichting en die stichting zoekt sponsors. En die stichting werkt ook, die spreekt ook met ondernemers. Uh, de Ondernemersvereniging Tilburg uh, Daar ja. heeft ja. er een geschonken. De uh, borst, de ondernemers van Thijvoort hebben er een ja. geschonken. Ja. En uh, op die manier. Uh, proberen we, de, de, de, zeg maar, of probeer ik niet, de, probeert de stichting hè, burgerparticipatie om daar zelf uh, maar, in, te, in te acteren. Ja. En de gemeente ondersteunt en de gemeente betaalt de verzekering. Wat is de de zo? Dat de in geval de, de, de gemeenteraad heeft 23.000 euro beschikbaar ja. gesteld om nou, op vals, ja. nog even in even in, in, in de eerste ja. noden te voorzien. Maar dan moeten ze voor de toekomst de dekking gaan zoeken voor die ja. kosten. En, dat, uh, en voorzitter van die stichting, waarnemend voorzitter is uh, Johan Swaans van de gemeenteraad, uh, lees ik. Ja, Johan Swaans ja. heeft ook de stichting uh, opgericht. Ja. Ja. Uh, Johan Swaans is niet van plan om daar voorzitter van te blijven. Nee, nee. Dus als je nou toch een voorzitter zoekt uh, voor de KBO, kan hij dat misschien combineren met de uh, ja. stichting Hartseven en uh, <laughs> Goorle. Want die, uh, die zoeken <laughs> ook een voorzitter. En dat is denk ik iets minder intensief, maar uh, ook wel heel belangrijk. Okay. Heb je nog niks gehoord, Jacques, van, uh, want ik zie die kastjes hangen en het zijn mooie kastjes, maar dat er dus uh, vandalisme aangepleegd Ja, dat was mijn altijd. vraag ook, vandalisme. Ik, ja, ik, ik, ik, ja. ik vind het prachtig wat ze organiseren hier, maar we hebben altijd uh, idioten rondlopen die denken, nou, ja. met één hengst en het kastje ligt tegen de grond. Ja, dat dat hard, dat is hard, Daar zo. is nog ja. geen sprake van geweest? Ik hoor het niet, gelukkig. In Tilburg afgelopen jaar wel. Tja, ja. en uh, ja. in Udenhout is het ook gebeurd, ja. maar moeten wij dan niks doen? Nee, nee, nee, nee. mijn onderlinge de vraag was, van, ik, kan dat, ik kan me zo voorstellen dat dat ergens dan ook geregistreerd wordt, of dat er een soort alarm... op zo'n kast zit, dat ergens... was het maar bij ja. de politie, gaat Hedy... want je zal maar naar zo'n kast gaan... en zo'n ding is kapot. Ja. Dan, dan, ja. dan ben je... Ja, ja, het dan. wordt sowieso, want ze worden heel regelmatig gecontroleerd. Daar ja. staat, dacht ik, ook in het artikel ja. nog iets ja. over. Ja. Ja. Ja. Maar het uh, is... het is... Uh, is ja, een kwestie van... Uh, wij hebben daar echt over nagedacht, want er zijn ja. er bij ons... En bezig met plannen voor de Haspel, moeten we daar wel of geen nieuw bouwen ja. of weet ik ja. wat. Ja, ja. Ja. En dan komt er uh, gedacht, ja, we moeten ook voor een AED zorgen. Nou, in de Soort moet hij sowieso, denk ik. Ja. Maar je moet uh, je ook afvragen, moet er niet één buiten hangen? En dan ja. wordt er aanvankelijk gezegd, ja, misschien worden ze gestolen. Zeg, nee, zegt dan de ambtenaar die hierover gaat: het beleid van de gemeente is, ja. AED's naar buiten. Ja. Jongens, we hebben nog maar één minuut, dus wij moeten onze uitzending gaan afsluiten. Want er hangen er in ieder geval landelijk tussen de 40 en de 50.000 van die apparaten in Nederland. Ik vind, het, ja. ik vind het een grandioos initiatief. Jacques, bedankt om het nog even toe te lichten. En uh, ik hoop dat het, dat het keurig overeind blijft en dat mensen ervan afblijven en het gebruiken voor die zaak wat voor noodzakelijk is. Mensen, dit was Golse Kringen en we bedanken onze gasten Trix Vissers en Piet Hoskens en wethouder Jacques Sperber voor hun deel aan het gesprek. En voor de technische ondersteuning onze Stefan Eikenaar. Golse Kringen wordt herhaald via de radio op dinsdag en zaterdag en op donderdag. Maar ook via internet 24 uur per dag op wwwlokaleomhoopgehoordennl golsekringenhtml Bedankt voor het luisteren en graag weer tot volgende week.